5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Verzekeraars hebben vorig jaar zo'n 10% meer fraude opgespoord... dan het jaar ervoor. Volgens het Verbond van Verzekeraars werd er vooral fraude gepleegd... met verzekeringen voor auto's, brommers en motoren. Mensen gaven die op als gestolen, terwijl dat niet het geval was... of ze logen dat ze bij een ongeluk onschuldig waren. Vorig jaar meldde het Verbond al dat verzekeraars flink geïnvesteerd hebben... in de bestrijding van fraude...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 Premier Rutte noemde het veto van Rusland een tegenslag. Maar zei dat Nederland vastberaden blijft om de daders te vervolgen en te berechten. De Mexicaanse overheid neemt maatregelen om geweld tegen vrouwen in mexico stad tegen te gaan. Volgens de federale regering zijn er van januari vorig jaar tot nu meer dan 1700 vrouwen gedood. Ook raakten zo'n 4000 vrouwen vermist. Van 1500 van hen is nooit meer wat vernomen. Om het probleem aan te pakken stelt Mexico nu het gender alert in. Dat moet politie en justitie in staat stellen om meer onderzoek te doen naar misdaden tegen vrouwen. Ook komt er meer aandacht voor preventie en krijgen vrouwen een betere toegang tot juridische hulp. In de Amerikaanse staat Ohio wordt een politieagent vervolgd voor moord. De agent schoot eerder deze maand een ongewapende zwarte man door zijn hoofd toen die doorreed na een verkeersovertreding. Volgens de aanklager heeft de agent doelbewust geschoten en had hij nooit bij de politie mogen werken. Het weer vannacht minder buien en een graad of twaalf. De komende dag meer regen, maar ook een tijd zon en het wordt een graad of achttien. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 I care for you Thank you.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 the In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM How I wish for a flame that never dies Like a candle and it's flame Bring back the love explain bring back the wrong